Oh. Hola meester Furtolo. Wacht wat. Ik, ik kan niet verder. Ik, ik heb geen adem meer over. Nog maar even volhouden, Griselda. Oh. Kijk, we komen al dichterbij. Zeg jij aan. Huh? Jij bent de jongste. Loop jij vooruit en kijk of er een bel of hoort bij de valbrug hangt. Ik kan, uh, meester. Uh,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 Ik ga al, meester. Ik ga al. Honderd keer heeft die arme jongen dat al gedaan. Maar iedere keer moet ik hem weer voorzeggen. kijk hem eens lopen. Het is toch een brave ziel, dan is hij een beetje dom. Laat me, laat me je arm vasthouden, meester. Anders valt mijn haar misschien in de sneeuw. Oh, wat een kou. Oh.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 Je moet het stroo op de vloer laten vernieuwen, man. Het is veel te dus. Ja, heer. Goed. En nou die zwervers. Heb je erop gelet of ze werkelijk zijn wat ze zeggen? Kunnen het geen Utrechtse boogschutters zijn of eh, dienstmannen van Gerard van Velzen? Nou! Ik heb Pierre de Zeeu met acht man de weergang boven de poort laten bezetten, heer. Ze houden hun bogen klaar. Zetten er nog acht man bij, domhoor. Van jou niks alleen laten doen, geloof ik. Misschien zijn het weer west zoals vorig jaar. Schiet op! En uh, als ze binnen zijn, zullen er dat tenminste zes man met zwaarden en pieken bij deze deur blijven. Schiet op! Jawel, zegt het. Ja, zo ging dat in die tijden. De Hollanders voerden oorlog met de Utrechtenaren, de Brabanders met de Limburgers en de Luxemburgers.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 Somaal dan kan je het eten, en zo niet, dan laat ik jullie weer buiten buitensmijzen. Het zal zijn zoals gewild, edele heer. Weet dan dat de Vlaamse gelden hun heer tot een nieuwe strijd met de graven van Holland willen dwingen. Ze hebben reeds zwaar schilden en pijlen bijeengebracht en de vrouwen van de stad Brugge...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 ...en doe er hun voordeel mee. Wat, uh, ...wat kan ik daartegen doen, man? Vlug, zeg het. Uw slotkaplaan, heer. Die monnik heb ik vorige week laten wegrasselen. U mij de wetten te kunnen stellen. Ik heb een amulet. Een zeker afweermiddel. Het komt helemaal uit het land van de Moren.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 om een flinke honger te laten leiden. Maar nou is de jongensgevuip op de een of andere manier gevlucht. Uit een diepe kerker? Werd hij dan niet bewaakt? Tja, je kan ons vertrouwen, dienstman. Is het niet, Iselda? Wij verraden niets, boertwacht. Denkt u er ook zo over, meester? Ik zeg nooit wat ik denk, man. Maar ik verraad nimmer wat me in vertrouwen verteld wordt. Nou, de, de kok en ik... Hè. We vonden het eigenlijk maar erg, hoor, wat er met Jan Volkerson gebeurde. En uh, ik had de sleutel van zijn kerker. Oh. <tie> Jij bent een vent nou maar mijn Poortwacht. Nee. <tie> Hebben jullie altijd zoveel medelijden met lijf eigenaarpoortwacht? Oh, nee. De kok en ik zijn vrijgeboren onderzaten. We zijn niet zo gek te ons met dat lijf inlaten. Wel, maar deze jongen is anders, hè. Die heeft een wondermooie kunst in zijn vingers. Die kok. op. Ja, hij had een paar keer toegekeken bij broeder Anselmus, die hier kapelaan was. Ja, broeder Anselmus zei boeken over, weet u. Ja, ja, dat deed hij. Net als in een echt klooster. En daar tekende hij mooie printverbeeldingen in. ...heiligen en duivels en ridders en monsters. Oh, prachtig in rood en blauwe goud. En Jan Volkerszoon, die kon het ook. Huh? Zo ineens. Zomaar. Broeder Anselmo stond er stom verbaasd van. Een lijf die met verf kunsten kan maken? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jee, Jan, zit niet zo te schrokken. Nee, nee, Zelda. Ik zei je eens wat vertellen, vrouwen. Die jongen, hm? hè, die kan jouw mooie gezichtje feiten waar je bij zit. Ja? Uh, uh, hier, hier, hier. Hm? Ik heb het altijd in mijn wambuis. Kijk hier eens naar. Hm? Dat, dat heeft Jan gemaakt. Dat is kijken? Ja, met de de belang. Ah, wat oh, Dat is dat.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 De regie had Jan C. Hubert.